Transgalactisch liftershandboek.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 Te pletter. Ja, ik meen wel dat dat de bedoeling was. Er was een heel goede reden voor. Maar die is mee voor ons Jullie zijn een stelletje waardeloze zakkenwassers. O oh ja, dat was het. Dat was de reden. Mag ik even de zeep...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 wat de mensen verwachten van het vuur, hoe het bij ze overkomt, mm. het beeld dat ze Smeer hebben. Smeer het maar eenmaal aan, hoor. Precies. Dat soort dingen moeten we te weten komen. Willen de mensen vuur dat smeerbaar is? En het tweede is dat al rond? Lijkt me ook een enorm boeiend project. Nou, daar liggen mm. nog wat problemen. Problemen, hè? Dat is het meest eenvoudige mechaniek in het hele universum. Oké, okay, uitsloper. Als jij het allemaal zo goed weet, zeg jij dan maar eens welke kleur het moet krijgen. Een lachtige zarkronde heeft ons dus gewoon weer niemand een poot uitgestoken, nou? Ik.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 Lijkt me een zinnig aanpak, nietwaar? waar? ja, ja. lijkt Jullie ja, zijn niet wijs. Stapelgeksen, jullie. Mag ik misschien zo vrij zijn te vragen wat u al die tijd hebt ja, uitgevoerd? En die andere uitverenigers zijn maandenlang onder water geweest. Ja, met alle respect, hoor, kind, maar we hebben wat rondgekeken op deze planeet om eens te zien hoe het er hiervoor voor staat. Nou, dat klinkt ook niet bepaald productief. Ik dacht dat jullie. Nee. Maar goed, we hebben nieuws voor jullie.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 Was. Letters uit de scrabbeldoos. Hugo, oh, dit is briljant. God, waar is dit briljant? Goed, eerst uh, drie letters. W, hm? hm? A, T, wat? Nu vijf. K, hm? R, I, J, G, krijg. Het werkt hé. He. Ja. Gek, het zit er komen nu. Hm? J, E, wat hm? krijg je? Hier, hier nog een paar. A, L, S, oh. S J, E, ja. zes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 De rolverdeling was als volgt: verteller Herman van Run, Hugo Veld Marnix-Kappers, Amro Bank Luc van der Lagemaat, gezagvoerder Joop Reynolds, 1 Jan Simon Minkema, 2 Jan de Jong, kapper Jacques Commandeur, bedrijfsadviseur Peter van Brugge en de reclamedame Ineke Holshaus. Geluidsrealisatie Fred de Beer, hierbij geassisteerd door Lex gode Paul Rijman en Jan Hendrik van der Veen. Productie, Martin Kliever. Productieassistentie, Helene van Marissing en Ingrid Wesseling. De regie, Vincent van Engelen. Het loopt op zijn einde met jouw lieve aarde. Je moet het aanvaarden, je jeugd is voorbij.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 jij vergaat dan, als God nog bestaat dan, of anders de Satan, dan sta ik in de kou. De lofdrompets schettert, het vage vuur knettert, ik voel me een ketter met heimwee naar jou. Jij afdansen aarde van mij, ook al gaan we dan dood als de pissen. Toch zou ik jou nooit willen missen, de de aarde ben jij, jij, jij, jij. Al was je zee vaak koel, cool. ik weet nog dat gevoel, als de dag Ja, zelfs een zout woestijn, het stond je beeldig in de zon.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 Het gras weer wat groener en de zee en de lucht ook weer.